Haniya gaat volgens een woordvoerder naar Egypte, Soudaan, Tunesië, Qatar, Bahrein en Turkije. Hij wil daar steun verwerven voor de wederopbouw van de Gazastrook. Die liep bij het Israëlische offensief drie jaar geleden zware verwoestingen op. In Cairo zou Haniya deelnemen aan een verzoeningsoverleg met de andere Palestijnse beweging Fatah. Veel Hamas-leden zien in Haniya een opvolger van de Palestijnse president Abbas.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 Exclusief, Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Met Rick Telhaas. Hartelijk welkom bij Bureau Buitenland op deze eerste kerstdag. Met een speciale kerstuitzending. Een jaar geleden begon de opstand in Tunesië. Met enorme gevolgen in de hele Arabische wereld. We blikken vanavond terug op deze omwenteling die nog altijd in volle gang is. En dat doen we met drie gasten die hun wortels daar hebben. We hebben live muziek en de reportage komt uit Egypte. fear is gone? Is de angst weg? De angst is voorbij, maar de revolutie is nog niet over. Ja, die reportage uit Egypte kunt u straks na half acht beluisteren. En we hebben hier ook live muziek in de studio van Samira Dainan en Mohamed Alati.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 Even voor klappen. Later meer van Samira Dainan en Mohamed Alati. Sidi Bouzid, een onbeduidende provinciestad in het midden van Tunesië. Totdat een 26-jarige jongen een wanhoopstaat begaat. In Egypte is vandaag weer massaal gedemonstreerd. De hebben vandaag omgedoopt tot vaarwel vrijdag. In de hoop dat president Mubarak vandaag dan toch echt gaat vertrekken. Nu hebben we wat we willen. Mubarak is weg. Daar, daar. Zanga, zanga, De wereld neemt maatregelen tegen Libië en Nederland wil best meedoen. Ook als er oorlog gevoerd moet worden. We won't surrender. We win or die. Daar, daar. Zanga, zanga. We kill everyone like the Gaddafi. There's anger in Syria. The Syrian also. government must stop shooting demonstrators. Syria's dictator has got to go. Do you feel guilty? I I did my best to protect the people. So you cannot feel guilty when you do your best. Ja, de omwenteling in de Arabische wereld is nog in volle gang. We hebben het afgelopen jaar vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten gezien. Daarover gaan we praten met drie gassen die daar zelf vandaan komen... of er familie hebben. Allereerst Nadia Jema, Zij studeert conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Yassine Chanouf, Arabist. En u studeert aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En Abraham Miro, econoom. En u bent al een paar keer bij ons in de uitzending geweest... om over uw geboorteland Syrië te spreken... Hartelijk, wijn. Uh, hartelijk welkom uh, allemaal. Fijn dat jullie hier zijn op uh, kerstavond, uh, live uh, in de studio. Um, jullie zijn eigenlijk alle drie actief betrokken... Hè, bij de toestand in jullie uh, geboorteland. Um, wat kun je vanuit, ja, in, in uw geval, uh, België doen, uh, Yassine Janouf? Ik bedoel, uh, ja, we kunnen heel veel doen als Marokkanen in België. We zeggen dat we allemaal Marokkanen zijn en we gaan graag op vakantie in Marokko genieten van het zonnige weer. Maar nu moeten we ook solidair zijn met ons volk... daar nu ze een problemen hebben. We moeten ja. niet alleen maar profiteren. Wat, he, wat heeft u gedaan? Uh... Ja, in, in Vlaanderen hebben we een afdeling opgericht... van de 20 februari beweging. Dat is de beweging die op straat komt in Marokko. Ja, want het eerste protest in Marokko was op 20 februari. Hè? Inderdaad. Ja, ja. En, en wat heeft u dan gedaan met die we beweging? Hebben, we hebben samen verschillende keren betocht voor de ambassade en het Marokkaanse consulaat in Antwerpen. We hebben een paar congressen georganiseerd. Ook proberen we de jongeren op de hoogte te houden van de ontwikkeling in Marokko... door artikels te schrijven, ook door in de media te komen af en toe. Ja, en uh, Nadia uh, Gemma, ja. uh, in Tunesië in... is het begonnen, hè? Ja, klopt. Had u geen zin om daar naartoe te gaan, om... Direct. Onmiddellijk, maar niet Onmiddellijk. gedaan. Nee, niet gedaan, helaas. Ja. Nee, ik, uh, ik studeer hier natuurlijk ook. En op het moment dat ik kon gaan, uh, vlogen er bijna geen vliegtuigen meer. Dus ik heb dat uh, uit moeten stellen tot de zomer. Ja, maar u heeft wel een poging ondernomen om daarheen om te gaan. Ik heb gekeken of er tickets uh, verkrijgbaar waren, maar het was heel erg moeilijk. Ja. ja. Maar hier in Nederland ook wel het een en ander op. Gezet, hè? Ja, absoluut. Ja, we hebben met Tunesiërs verspreid over heel Nederland hebben we inderdaad gedemonstreerd. Uh, een paar keer. Uh, ja. We hebben niet heel veel tijd gehad natuurlijk om, uh, om, om heel vaak op straat te, te gaan staan. Want het ging allemaal heel erg snel in Tunesië. Dus dat hebben we voornamelijk gedaan. We, hebben, we zijn ook uh, meerdere malen in de media verschenen uh, om toch even uh, het onderwerp warm te houden. Het ging al heel snel over naar Egypte namelijk. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen voornamelijk. Dan. Toen, toen werd Tunesië een beetje vergeten? Ja, nou ja, eig eigenlijk wel een beetje. Ja, ja. Abraham uh, Miro, uh, hoe werd u betrokken bij wat er gebeurde in Syrië? Ja, kijk, ik denk dat uh, Syrië verschilt eigenlijk van andere landen. Het, het probleem daarvan is dat wij Syrië wisten met wat voor dictator wij te maken hebben. We ja. wisten allemaal. Deze man, de Assad, die gaat het hele land eigenlijk afsluiten... en kan hij ongecontroleerd zijn gang gaan. Hij gaat geen journalisten toelaten. Dus wat wij deden direct, is zo'n soort brug uh, zijn... tussen de Nederlandse uh, maatschappij of in ieder geval de Nederlandse media... en wat in Syrië gebeurt. Ja, maar hoe werd u betrokken bij, bij wat ik er ben, gebeurt? Ik ben gebeld door een journalist en die zei... kunt u mij het nummer geven van iemand aan Damascus? Dat heb ik gegeven van hoogleraar... Ja. En belde hij en hij zei: Ja, dat kan niet prachtig praten, maar dat is niet echt wat, wat ik wil van Nederlands verblijf. Ja. U kreeg ook een hele verontrustende mail hè, van een vriend van u in Syrië. Nou ja, kijk, dat was voor mij natuurlijk ook de, de, de, de druppel eigenlijk. Uh, ik kreeg voor 15 maart: 15 maart was de eerste demonstratie uh, in de Bazaar, Sokkel Khamedia. En ik kreeg een mail van een van die vrienden die mee heeft gedaan. Die had zijn testament geschreven. En die heeft mij en een andere, andere vrienden gemaild. Dus u kreeg dus die een man... testament op uw mail. Precies, ja. Dus die man wist dat hij de volgende dag misschien niet meer terugkomt. Ja. Als hij gaat demonstreren in Damaskus. En wat deed u toen? Uh, dat, dat was voor mij uh, niet alleen maar een beetje steunen. Dat was voor mij uh, de, de, de beslissing is gevallen ik ga volop uh, uh, in ieder geval de Nederlandse publiek, de Nederlandse politiek... op de hoogte houden wat daar in Syrië eigenlijk gebeurt. Ja. Uh, Dia, uh, hoe, hoe zit het met je familie? Ging die um, de straat op ook in Tunesië of niet? Um, nee. Niet? Nee. Niet meteen. Als we het dan hebben over de kinderen van mijn ooms en tantes... het zijn voornamelijk toch wel, uh, wel jongere meisjes... Ja. En uh, ja, nee, die gingen niet de straat op. Waarom niet? Waren ze bang? Of, uh... Ze waren ontzettend bang. En, ja, absoluut. En, en waren ze wel voor de revolutie? Ze waren wel voor de revolutie. Um, op het begin. Ja. Uh, nou, ze zijn altijd wel voor de revolutie geweest. Maar de onrust die erbij kwam kijken, dat, dat, dat hoefde niet zo nodig. Dus veiligheid was het belangrijkste voor hun. Ik heb een nichtje, die heeft dan nog heel lang nachtmerries... Uh, gehad over uh, de geweerschoten die ze dan hoorden s'avonds laat. Ja. Het heeft gewoon heel veel impact gemaakt op die, uh, op die meiden. Ja, maar ze waren ook niet zo politiek actief, of wel? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee. Ja. Hadden ze ook wel uh, nog onder Ben Ali verder kunnen leven? Ja, want uh, op zich, Tunesië was best een veilig land. Ja. Het was niet veilig zodra je met uh, de politiek ging bemoeien... of met ja. het beleid van Ben Ali, dan was je niet meer veilig. Dus dan kun je beter af, afzijdig houden? Inderdaad, en dat was eigenlijk ook wat Ben Ali wilde. Dus mensen angst inboezemen, zodat mensen zich afzijdig zouden houden. Ja. En dat gebeurde. Yassine Chanouf, u werd meteen heel erg actief, hè? Ja, die, beweging, die beweging oprichten, ja. ja. En uh, lag dat goed bij uw familie? Nee, ik probeerde het zo stilletjes mogelijk te houden... Uh, mijn moeder vooral is nog van de oude stempel. Zij gelooft dat iedereen die zich met, positief, po met politiek bezighoudt... in Marokko onder de grond verdwijnt, om het, om het letterlijk te vertalen. Ja, maar goed, uh, u zat niet in Marokko, u zat in België... dus dan kan dat toch wel? Inderdaad, maar ze dacht natuurlijk... zodra we, dat, zodra we naar Marokko zouden gaan, dat we zouden worden gearresteerd. En, en de angst zit er nog heel diep in... omdat de meeste mensen nog uh, leven in, ten tijde van de dictatuur... van Hassan II, de vorige koning, en die angst... Je zit er na twaalf jaar nog steeds in. Ja, maar het is eigenlijk een taboe-onderwerp. U spreekt er niet over met uw moeder thuis. Nee, nee, absoluut niet. Dat is toch raar, want u treedt wel in de media op. Uh, bent op televisie te zien. <tie> ja, inderdaad. Gelukkig dat mijn moeder niet zo goed Nederlands kan. <tie> maar, uh, en ook niet naar de, Belgische, de Vrt kijkt. <tie> nee, ja. niet zoveel. Maar ze hoort het wel van mijn zussen of van de buren dat ik op tv ben geweest. En dan stelt ze wel de vraag waarom was hij op tv dan... Dan ben ik heel vaag. Maar ik ja. zeg nooit direct waar ik mee bezig ben. Is er een verschil tussen de oude generatie en zeg maar, de jeugd? Ja, ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld in Syrië, in het centrum van de stad... Uh, en ook in Aleppo en al die steden... die waren althans uh, niet echt volop, uh, wordt gedemonstreerd. Um, heb ik een aantal vrienden en die zeggen... ja dat, dat, dat, dat de jongen en de zus, iedereen is gewoon verder voor de revolutie... die demonstreert. Ja. Maar de vader en de moeder, die zijn gewoon bang. Bang, wat gebeurt er nou? Ja. Het is een verschrikkelijk dictator. Maar... Dus, dus ze zijn ook niet voor of tegen, maar Ze, zijn, ze, zijn, ze zijn zeker tegen, maar ze weten niet tegen hoe... Assad. Tegen Assad, ja. maar ze ja. weten niet hoe verder... Ja. Dus de, de oude generatie heeft ook heel veel te verliezen. Die hebben hun zaken, die hebben natuurlijk hun, hun winkeltjes in de bazar. Of die zijn bijvoorbeeld ja, verdieners, die, die, die, die hebben een huis in het centrum. He? Dus dat zijn allemaal aspecten die meespelen. Maar met die jongeren zijn we wat vurig en die willen gewoon verandering. Ja. Ja. Uh, Nadia Jemma, um, ja. in Tunesië ook vooral jongeren. Heeft, heeft het u verbaasd dat uh, in Tunesië er een opstand kwam? Ja en nee. Aan en de ene kant uh, nou, zijn natuurlijk vooral de oudere generaties... die leefden al ontzettend lang ja. onder dezelfde leider. En daarvoor onder een andere president. Uh, ook heel erg lang. Ja. Uh, die mensen die zijn eigenlijk soort van gewend om onder hem te leven. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Ze weten waar ze zich mee bezig moeten houden. Uh, wat niet vooral. Uh, dus het zat, heel, het zat best wel diep. Dus ja. daarom verbaast het me wel. Uh, waarom niet? Omdat het gewoon heel opvallend werd. Het werd gewoon echt opvallend. en Jongeren die, die, die konden bijna niks meer. Die hadden geen duidelijke toekomst. Ondanks hun studie. Het moest er gewoon een keer van komen. Wat, wat, wat is de primaire reden waarom ze in opstand zijn gekomen? Ik denk dat er geen één primaire reden, reden is. Ik denk dat er meerdere zijn. Uh, werkloosheid is een van de, van de grote daarvan. Ja, en er zijn veel jongeren, hè? want ja, uh, meer dan 50% ja. Procent ja. van de mensen in de Arabische wereld is jonger dan 25, geloof klopt. ik. Ja. ja, klopt. En uh, opmerkelijk is ook dat heel veel jongeren in Tunesië ook aan de universiteit studeren, en een heel groot aantal. Goed opgeleid, aantal, dus. goed opgeleid ja. maar geen baan kunnen vinden. Jassine uh, Shanouf, u bent op een gegeven moment naar, naar Egypte gegaan... Hè? ook om, om te horen van mensen zelf wat ze nou wilden. Waarom ze, wat kreeg u te horen? Uh, ik kreeg van iedereen wel een heel persoonlijk verhaal te horen... maar ik denk dat de, mens, de mensen het gewoon zat waren. Het was gewoon te veel. Uh... Wat waren ze zat? Uh, alles, de manier waarop ze werden behandeld door de politie, uh, uh, het feit dat ze diploma's hadden maar ze geen werk konden vinden, ja. het feit dat een, een corrupte ambtenaar die veel minder uh, geschoold was als hun, uh, heel rijk werd omdat hij voor het regime werkte en dat zij die, die kansen gewoon niet kregen. En iedereen natuurlijk heeft zijn eigen verhaal, de ene zal wel eens gearresteerd zijn, en de andere niet, of de andere zijn vriend is gearresteerd, maar iedereen heeft wel iets meegemaakt en elke jongere daar had wel een reden om op straat te komen. ja. Maar het zat heel diep, je voelde dat ze met hun praten ja. en ze waren bevrijd door de revolutie. Abraham Miro, is, is dat in Syrië ook zo? Is, is zijn dat een motief? Of, want we, spreekt, we praten eigenlijk over een beetje ander land met een ander karakter, dictatuur. Ja, klopt, helemaal mee eens. Kijk, Syrië noem ik altijd uh, Noord-Korea van, van het Midden-Oosten of van de Arabische wereld. Uh, dit regime heeft eigenlijk uh, Syrië uh, de afgelopen 40 jaar. Een soort DDR van gemaakt. Dat ja. Zo'n zo soort. Uh, het afluisteren. Dat, dat, de angst was daar dat, nog groot. De angst was enorm. Ja. Uh, en die is letterlijk als domino-effect. Uh, Ik uh, Tunesië, Libië, Egypte. En dan vervolgens Syrië. En ja. dan de meeste zuidelijke stad, Dera. Dus dat is bijna ook letterlijk gegaan. Ja. En daarnaast natuurlijk uh, ook het beleid dat hij heeft gevoerd, economisch. Dat land is, is, is verre van, van gelijkwaardig. Uh, en hij en zijn familie. Uh, besturen alles en hebben alle sleutel... Maar kunnen we economische... zeggen dat daardoor de angst nog groter was? Nou, kijk, daar, uh, kijk wat, wat hij deed altijd... Uh, um, uh, of ik, of Gaus. Uh, kijk wat er in Irak is gebeurd. Ja. Dat heeft hij zelf veroorzaakt. Maar wat, wat, wat, naar Irak wat, sturen. wat is in Syrië de primaire... Kijk, de primaire, of... ik denk, gewoon vrijheid. Dat ja? mensen willen af van dat oude Syrië, dat, mm -hmm. dat angstige Syrië. Ja. Ze willen gewoon in vrijheid zeggen wat ze willen. Dat hun bestuurders niet deugen. Ja. Want ik heb één term ook gehoord, hè? waardigheid. Ontzettend belangrijk <tus> de hele tijd. Ja. In Tunesië, Egypte, heb je, hè? In Marokko, overal ja. willen ze waardigheid. Klopt. Karama, ja. het woord is overal hetzelfde. Wat, daar, wat wordt daarmee bedoeld? Uh, dat, uh, Waar gaat dat over? Ik denk een beetje over burgerschap. Dat de mensen niet meer onderdanen zijn. Dat ze niet meer slaaf moeten zijn. Dat ze mo mogen zeggen wat ze willen en dat ze kunnen doen wat ze willen. Het heeft te maken met vrijheid. Dat ze vrijheid uh, kunnen beoefenen zonder angst. Ja, ik, ik, ik denk ook dat, sorry, dat, dat uh, Boazizi een heel goed voorbeeld daarvan is. Dat uh, is die jonge fruitverkoper ja, die zichzelf inderdaad. in heeft gestoken. Ja, En die ja. voelde zich heel erg aangetast uh, in zijn waardigheid. Ja. Doordat hij zijn gezin gewoon niet kon onderhouden. Uh, dat, dat, dat ging, het werd hem gewoon onmogelijk gemaakt. U, u bent uh, van de zomer ook teruggewezen naar Tunesië. Klopt. Was er al een verandering te merken? Want u komt daar eigenlijk ieder jaar om uw familie te bezoeken. Ja. Wat was er anders? Veiligheid. Dat was echt het eerste wat opviel. Je bent gewoon niet meer veilig. Je voor... bent niet meer veilig? Nee, nee. De veiligheid is ontzettend afgenomen. Het uh, komt door al de rellen die, uh, ja. Die, ja, die, die plaatsvinden. Nog steeds, denk ik wel. Uh, voorheen kon ik gewoon met de auto uh, s'nachts uh, naar huis rijden. En dat werd me nu gewoon heel erg afgeraden. Dat, dat gaat gewoon niet, want ja. dus er is gewoon je auto uitgetrokken. Dus het bij is zo. instabieler? Ja, ik weet niet hoe het nu is. Ik bedoel, er zijn alweer een hoop veranderingen geweest ja. natuurlijk. Uh, na de verkiezingen. Maar dat was wel iets wat me heel erg opviel, inderdaad. Ja, nou wordt er ook gezegd dat zeg maar, uh, het komende nou, decennium, om het even te overdrijven... Uh, is aan de politieke islam uh, in Noord-Afrika... Heeft u daar iets van gemerkt? Politieke islam. Nou, dat, dat, dat misschien nog niet. Maar wel dat islam meer terugkomt in het straatbeeld. Dat ja. wel, ja. En dat zie je voornamelijk aan de kleding. En dat hoor je aan de mensen, omdat je... Ja, je voert natuurlijk gesprekken met, uh, ja. met mensen. En uh, nou, Ik heb een voorbeeld gegeven inderdaad over mezelf toen de tijd. Ja, dat ik voor... in een uh, t-shirt liep. Ja. En dat dat uh, me ook afgeraden werd, terwijl dat de normaalste zaak van de wereld was voorheen. Ja, ja. En, en hoe ging dat? Hoe ging dat? U werd door een wildvreemde aangesproken? Klopt, door een man. Ja. Uh, ik stond met mijn nichtjes op de taxi te wachten en ik had een t-shirt aan en een broek. En uh, nou, hij sprak me wel aan uh, vanwege zijn bezorgdheid over mij. Van, pas alsjeblieft op, want er kan nog wel eens wat gebeuren omdat je in een t-shirt loopt. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat, er, dat echt zo is, maar goed, het geeft wel aan hè, wat veranderd is. Ja, hoe, hoe zit dat in, in Marokko, uh, Jacintje? No? Ja, ik uh, hoor die term niet graag, politiek islam. Nee. Ik praat liever over moslimdemocratie. Ja. Want binnen politiek islam heb je krachten die pro-democratie zijn en andere die tegen democratie zijn. En de komende uh, het komende decennium is waarschijnlijk voor de moslimdemocraten. In Tunesië hebben ze gewonnen, in Egypte zijn ze aan het winnen. In Syrië maken ze ook een behoorlijke kans om te winnen. Ja. Dus ik denk dat dat statement wel heel juist is. Maar uh, ik denk niet dat we meteen bang moeten zijn... En wat is het verschil precies tussen die politieke islam? Want in, in Egypte zie je dat, hè? daar heb je salafisten en daar heb je de moslimbroeders. Ja. Uh, is, is, is, is er een helder beeld over wat, wat, wat u noemt dan de uh, islamdemocratie? Ja. Moslimdemocratie. Ja. Bijvoorbeeld in Tunesië, daar is het al duidelijk: daar heeft de NADA-partij, de Islamistische Partij, ja. de, verkiezingen, de verkiezingen gewonnen met 40%. Goed. En zij zijn moslimdemocraten, zij verwerpen de democratie niet, maar ze zijn wel islamistisch. Maar bijvoorbeeld, je hebt andere krachten, bijvoorbeeld de Salafisten in Egypte, zij verwerpen de democratie omdat het in tegenstrijd is tot wat God wil volgens hun lezing van de islam. En dat is het belangrijkste verschil tussen de twee stromen. Ja, heel, heel even nog naar Nadia Jema. Ja. Is dat hetzelfde als de christendemocratie? Of zie je overeenkomsten? Uh, nee, nou ja, ik, ik trek niet graag echt een vergelijking tussen het Westen en tussen het Midden-Oosten, om heel eerlijk te zijn. Huh? Um, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ze, ze, ze doen zich heel liberaal voor. Um, en ik wil inderdaad ook al onderstrepen dat zij niet hetzelfde zijn als salafisten. Ze zijn wel een stuk liberaler, dat wel. Maar ondertussen... Um, nou, ik vertrouw ze niet helemaal, wat dat ja. aan me gaat. ja. Nee. Hoe zit dat in Syrië? Kijk, zij, uh, uh, misschien heel kort over Tunesië en Egypte... zij kijken naar het Turkse model en daar trekken ze bepaalde legitimiteit aan. Ja. We zorgen voor economische stabiliteit, we zorgen eigenlijk voor veiligheid... we zorgen voor betrouwbare bestuurders... en we zullen ook niet erg vinden als meisjes met bikinis eigenlijk op ja. onze stranden lopen. Kijk, ik denk dat je voor ieder land anders moet eigenlijk naar kijken. Voor het Syrische geval ja. zou ik gewoon kijken. Syrië is, is wat gediversificeerd. 40% is niet uh, Arabisch-Soonnitisch. Uh, ja. uh, en van de 60% hebben we zeker uh, een behoorlijke deel is liberaal. Dus u zult echt nooit, in ieder geval nooit, uh, een, een, een blok krijgen van meer dan 40%. Nee, daar is een vraag misschien belangrijker. Ja. Hoe gaan we om met minderheden? Precies, ja. ja. En ik denk dat uh, de, de, de, de Assad heeft altijd geprobeerd om die minderheden bang te maken. Uh, een hele grote oppositiegroep, Syrian National Council... die biedt, uh, haar, heeft haar visie uh, bekendgemaakt over de toekomst van Syrië. En, en, en daarin komt natuurlijk ook de positie van die minderheden. De Koerden, de, de, de, de Drozen, de Alawiten, de Christenen. Ja. En ik denk dat die nieuwe machthebbers in Syrië... en in al die landen moeten weten dat het een enorme ik bedoel, vooruitgang is... als we het aan de buitenwereld ook kunnen laten zien... kijk, we zijn niet alleen democratie... maar we zorgen ook dat iedereen zich eigenlijk thuis voelt... in eigen huis, in Syrië of ja, in Ja, u Trineus, praat of al iets. over een, een, een Syrië zonder Assad. Ja. Maar zover is het nog niet. Aan het begin zat een heel klein, klein clipje... een stukje uit een interview... Wat president Assad gaf met ABC, geloof ik, de ja. Amerikaanse zender. Dat heeft u gezien, neem ik aan. Ja. Wat vond u het meest schokkende aan dat interview? Kijk, het meest schokkende is dat we zien dat deze een, een, een, een, een enorme leugenaar is. Het maar feit... wat heeft hij te winnen bij zo'n interview? Ja, ik wist zo'n interview, dat was de grootste blunder natuurlijk tot nu toe. Uh, het was, hij zat daar als een schoolkindje. En, en hij wist geen enkele vraag te goed te beantwoorden. Maar wat ik nog beangstiger eigenlijk vond in zijn tweede speech. Waarin hij zei, hij zei ik heb een lijst van 65.000 namen gekregen. En die moeten wij oppakken. En wie waren dat? Dat waren jongeren, pas afgestudeerd. De Facebook generation. Hier ja. in Nederland, die mensen zorgen voor werk. En die zorgen voor verandering. En die zijn de kloppende hart voor democratie. Ja. En hij pakt ze op. Gaat Assad in. vallen? Zeker. Ja, dit jaar of volgend jaar? Ik hoop in 2012. Ja, wat gaat er, wie gaat er nog meer vallen op wie? Uh, de Yemenitische president. Ja, die is, is uh, al min of meer. het die Ja. vallen. dat gaat ook vallen. Ja. En ik hoop dat het gaat, gaat ook beginnen bij de monarchieën in de golf en Marokko en Jordanië. Ja. ja, Nadia Djemma, gaat dat gebeuren, denk je? Denk het wel. Ja? Ja. Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, in ieder geval. Het is geval... tot nu toe in de kiem gesmoord, hè, in Bahrein en in Saudi-Arabië. Kan je bijna niks doen. Ja, maar men zei ook over Libië dat het niet zou lukken. En dat is ook gelukt. En uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb alleen nog niet zoveel vertrouwen in, in de ontwikkelingen daarna. Die vind ik ook heel erg belangrijk om uh, aan te denken. Ja, ja, nou, daar gaan we vast nog een keer uh, over spreken. Hartelijk dank, Abraham Miro, Nadia Djemma en Yassin Sharnouf. Um, blijf nog even zitten, want uh, we gaan naar uh, hele mooie muziek luisteren... volgens mij, als ik mijn tekst kan vinden... Um, want daar, staan, uh, daar staat Samira Dainan en naast haar zit de uh, gitarist uh, Mohamed Alati. Uh, we hebben al een klein stukje gehoord. Um, Samira Dainan, uh, je hebt uh, jezelf de Arabische zang aangeleerd. Wat is dat, Arabische zang? Um, ja, Arabische zang is... Uh... <laughs> Zang die uh, wordt gezongen in Arabische landen. Ja. En nee, ik heb eerst uh, jazz gestudeerd ja. in Amsterdam. En toen ben ik gaan verdiepen in wereldmuziek. En toen voornamelijk Arabische muziek. Ja. En omdat je dat ja, nergens kan leren op een conservatorium hier in Nederland. ben ik gewoon heel veel gaan luisteren en gaan spelen met Arabische muzikanten. En uh, ja, zo'n beetje bij beetje geleerd. Ja. Wat gaan jullie spelen voor ons? Uh, we beginnen met uh, Gillette Laiani. Het meisje met de magische ogen. Dat is een nummer uit Algerije uit de jaren 50. En uh, ja dat is echt een, een shabi nummer. Dus een liedje van het volk van die tijd. Ja. En ja, ik denk dat de meeste immigranten uit de Maghreb dit wel zullen kennen. Ja. Ga jullie gang. Ja. Mira Dainan en uh, Mohamed Alati. Straks meer, hopelijk. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Duizenden vrouwen gingen dinsdag in Cairo de straat op... uit protest tegen het harde optreden van het Egyptische leger... tijdens de demonstraties afgelopen week. Op het Tahrirplein vielen opnieuw doden. Vooral beelden van een vrouw die halfnaakt door militairen over straat wordt gesleurd... leiden tot grote verontwaardiging. De vraag is of het leger van Egypte toe zal geven of toch de touwtjes in handen wil houden. Harm Botje was 15 jaar lang correspondent in Egypte... maar was er al 30 jaar niet meer geweest. Onze eigen Harm, Ede Botje, neef van Botje Senior... reizen samen met hem naar Egypte. Ze bezochten Cairo vlak voor de rellen van afgelopen week. We zijn net aangekomen in Cairo. We wandelen uh, uh, door de stad, onze eerste wandeling. We komen op een groot centraal plein... Uh, vlakbij de Nel, vlakbij de Tahirplein, wat even verderop ligt, En wat zien we hier hangen? Een soort poster met een kerstman op met een zonnebril. En jij zegt, waarom zeg je dat? Dat is Omar Abdurrahman, Dat is de man die in uh, het begin van de jaren negentig... Uh, de uh, rechtvaardiging verzorgde voor de opblazen van de uh, Twin Towers in New York. Uh, de poster vraagt om zijn vrijlating. Of we allemaal een sms aan Barack Obama willen sturen... om uh, die vrijlating van hem te bewerkstelligen. Hij is het bekende Salafistische leider. 20 meter verder is de Amerikaanse ambassade. 40 meter verder is het Tahrirplein. Schokkend. Uh, voor mij wel. Dat dan. dit kan. Een van de grootste terroristen van de recente geschiedenis. Die op zo'n manier hier openlijk om zijn vrijlating wordt gevraagd. Ja, in, in, in, in zekere zin wel. Anderzijds is dit gewoon de consequentie van de Egyptische revolutie. De vrijheid van meningsuiting die je hebt in dit land. Het nieuwe Egypte. Het nieuwe Egypte hangt, hangt hier. Achter ons dendert het verkeer over de Corniche Niel langs de Nijl. Hier tegenover staat de televisietoren die ooit door Nasser is neergezet. Maar als ik me omdraai, dan zie ik een totaal geblakerd gebouw... van wel 15 verdiepingen... met eh, daarvoor een uh, uitgefikte auto, een zwerfhond. Hier bij het hek staan twee militairen die de wacht houden... mogen het hek niet in. Dit was het partijkantoor van de partij van... Hosni Mubarak, de president, Harm. Dit, dit was verder jaar lang het burgergezicht van het regime. Ja, en dit, dit is dus door woedende demonstranten ook hè, de, de, de, de brand ingestoken. Wat voor gebouw was dit? Je bent hier wel eens geweest vroeger. Je, je kwam hier binnen... Het was een partijgebouw, maar de, omdat de partij alles te zeggen had... werd dus hier ontzettend veel bekonkeld en bekokst over uh, hoe, hoe Egypte gereageerd werd. Gangen vol met mensen, achter bureautjes. Uh, gangen vol met mensen die op, op stoeltjes zaten te wachten... tot machthebbers ze ontvingen. En uh, vaak ook geld gaven. Dat was een bron van corruptie. Hè? En toen je, hoorde op, toen je zag op televisie dat dit gebouw in brand stond... vlak nadat de revolutie begon, wat dacht je toen? Hoera. <laughs> Waarom? Nou, omdat dit gebouw vijftig jaar lang de onderdrukking van Egypte heeft gesymboliseerd. <laughs> of het nou, of, of, of, of de, de, de staatspartij nou de Arabische Socialistische Unie heette, zoals Omar Nasser, of de Nationaal Democraten, of de Sadat en later onder Mubarak. Het was gewoon een, een, een belangrijk onderdeel van het onderdrukkende systeem. Ja, laten we vragen aan de jongens die hier bij het heksen wat zij ervan vinden. Ja. Dit is wat moet gebeuren, zegt een van de bewakers. En waarom? Kun je hem vragen of dit is zijn yeah, officier? No, huh? okay. We gaan het. Wat is het? Mustasweer. Mustasweer? Dat was hard. Nee, hij is grumpy. Hij is grumpy, hij doesn't niet dat we moeten leave. De officier komt erbij staan in trainingspakken en zegt dat we moeten vertrekken. Het is nu genoeg geweest. <klaars> We zijn een paar straten verder gelopen. en We staan nu op het Tagierplein. Het plein waar het op 25 januari uh, allemaal begon. De, de Arabische Revolutie. Het hart van het Midden-Oosten was het. Elke dag vanaf televisie, op de televisie te zien. In de verte het, het grote museum met de oudheden. Uh, hier op de voorgrond nog maar een paar tentjes. Het is een beetje een treurige bedoeling nu. Het uh, zit er nogal voorlopen uit. uit. Uh... Ik denk dat naar schatten hier zo'n 1.500 tot 2.000 mensen zijn... waarvan zeker een honderd met kramen die, waar die allerlei zaken verkopen. Uh, het valt tegen. Ja, okay. uh, het is um, verlopen of, of hebben ze bereikt wat ze wilden nu die verkiezingen er zijn? Uh, ze hebben niet helemaal bereikt wat ze wilden. Uh, wat ze willen bereiken hier op het Engierplein althans... is het verdwijnen van het militaire regime. Dat is nog niet gebeurd, zou ik maar zeggen. Dat is verre van gebeurd. Ja. Als we even teruggaan... Toen... Het op 25 januari begon. Jij zat in Nederland voor de televisie. 20 jaar correspondent geweest hier in Cairo. Wat dacht je toen je dat zag? Ik vond het ongelooflijk. Uh, tegelijkertijd uh, was ik nogal sceptisch over de gevolgen... of over de resultaten die de revolutie toe kon bereiken. Uh, dat die, die, die, dat, die, die, ik ben nog steeds sceptisch. Uh, ik heb duidelijk gemerkt al die jaren hier... Uh, hoe sterk het militaire regime is in Egypte. En, uh, Hoed zich verborgen, altijd verborgen achter een soort burgerlijke façade. Die burgerlijke façade is weg. Mubarak uh, zit in de gevangenis, moet voor de rechter. De militaire top zit nog gewoon intact in het zadel. En eigenlijk is er verder nog niet zo heel veel veranderd. Ja, ze hebben Mubarak gewoon opgeofferd. Ik bedoel, de, het gordijn is gevallen en we zien nu daarna de waarheid. En uh, Wat ik altijd gevreesd heb, is dat veel van de, met name de jeugd hier zat... Uh, eigenlijk niet goed wist tegen wie ze aan het ageren waren. Men heeft algemeen geloofd toen dat als Mubarak verdween... het regime wel zou verdwijnen, maar het regime was Mubarak niet. Mubarak was een windowdressing voor het regime. Dus eigenlijk zijn we nu pas aan dat hoofdstuk begonnen, kan je zeggen? Dat kan je rustig zeggen. Harm, met wie sta je te praten? Ik zat te praten met iemand die vorig jaar neergeschoten is tijdens een demonstratie in zijn been. Ja. En uh, die dus nu op twee krukken loopt. Het gesprek gaat voort op het plein. We praten over de vraag of de angst is verdwenen. Do you think the fear is gone? Is de angst weg? Is yes. de angst weg? Is de de angst is voorbij, maar de revolutie is nog niet over. Ja. In plaats van een interview draait het nu uit op een soort groepsgesprek. Hè? Dat is hartstikke goed, toch? Ja. Maar wat komt er allemaal mooie, voorbij? Mooie, mooie, mooie discussie. Nou, het, gaat, het gaat nu over. Uh, moeten, we, moeten we de politie helemaal ontslaan? Ik zeg: nee, dat is ongetwijfeld goede politieagenten. Je moet naar de top zuiveren. En dan, uh, je kunt politieagenten niet altijd verwijten dat ze orders van bovenaf opvolgen, ja. maar daar zijn ze voor. Maar zo gaat het dus al dagen en weken en maanden ja, ja. hier op dit plein. Hè? Is dit goed voor Egypte? Dat is heel goed voor je, want dit soort gesprek had je nooit. In het openbaar niet? Nee, helemaal niet. Hoe was niet. dat vroeger dan? Nou, 30 jaar geleden, als je dus iets zei tegen Sadat... dan ging je onmiddellijk de bak in. Mm -hmm. En als je dertig jaar geleden durfde je dat ook niet te zeggen. Maar waren ze ook bang onder elkaar om het oh, tegen oh, elkaar oh. te zeggen? Oh, zeker. Waarom? Uh, nou, je had overal de geheime dienst. de mocht een overal. En daar had je er zeven of acht verschillende takken van. En die, uh, die, die, die, die... De kans dat de buren je verlinkten was, was levensgroot. Deze maatschappij was gebouwd op wantrouwen. Ja. Iedereen wantrouwen elkaar ja. En dan kom je niet verder. Ja. En, uh, wat ik hier zie is dat mensen met elkaar aan het praten zijn. Er is vertrouwen blijkbaar. Er is goed vertrouwen tussen mensen. Ja. En dan kom je in een heel andere maatschappij uit. Een ja. en maatschappij die op vertrouwen is gebouwd, meer of meer, die functioneert. Een maatschappij die op wantrouwen is gebouwd, kan in principe, kan dit per definitie niet functioneren. Ja. En dat kan nu dus misschien wel. Dit is een kans. Dit is een grote kans. Ja. Waar lag je om. We staan hier bij de muur die midden door deze straat is opgetrokken door het leger om, uh, zoals het leger, leger beweert, dat ze betogers wilden tegenhouden... die van plan waren het ministerie van Binnenlandse Zaken... een stukje verder te besturen, Wat natuurlijk hartstikke onzin was. Want uh, alle straten die erop uitkomen, die zijn niet afgezet behalve deze. In ieder geval, die twee mannen die stonden daar voor een van die splitten in de muur... met een soort gebaar van grote winden richting de militairen... die achter de muur staan aan het laten waren. Ja, we staan in de mohammed Mahmoud-straat. Het is een straat die van het... Uh het Tagierplein afloopt. En als ik hier door de spleten in de muur kijk... dwars door de, over de straat heen zijn gigantische blokken neergezet. En achter die muur zie ik mannen staan met uh, uh, helmen op en geweren. Het leger, dus hier vlak achter is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hier op deze straat zijn 42 mensen omgekomen. Uh, honderden mensen gewond geraakt vlak voor de verkiezingen. De eerste verkiezingsronde. Uh, dit is echt een martelare straat geworden. En nu dus deze muur. Wat volgens mij niet anders is dan een propagandastunt. In ieder geval de tegenstanders van het leger zeggen. Allemaal, die muur is helemaal niet nodig. Nee, nee. En het is een propagandastunt. En het wordt ook misbruikt om in Egypte... dat verder Cairo nauwelijks kent. Dus mensen buiten Cairo Laten zien hoe schandelijk die, die demonstranten wel optraden. Ja. Er wordt ook een scheiding gemaakt hè, door het leger... tussen de keurige revolutionairen op het Agierplein, Dat zeiden ze. En de, de, de, de demonstranten die dus hier neergeschoten. Nou, dat was gewoon tuig. Ja, terwijl het is ongeveer 200 meter. Het zijn natuurlijk precies dezelfde mensen. Kun, je, Kijk, kunt die, je kunt die scheiding helemaal niet maken. Het gewoon elkaar over. Ja. Het leger doet alles om hier gewoon de macht vast te houden. Moebark is weg. Het leger zit er nog steeds. Nou, het leger is benauwd. Uh, dat blijkt uit een aantal dingen. Ze, ze, ze hebben wel een excuus aangeboden voor wat hier gebeurd is. Uh, uh, de Tachtawi, de, de, de voorzitter van de militairraad, is voor de televisie geweest en heeft ook gezegd... Van, nou ja, als de burger werkelijk wil dat we terugtellen... gaan we het doen, maar alleen na een referendum. Met het vraag idee van, nou, uh, uh, veel Egyptenaren... die vinden toch dat het leger een bepaalde rol moet blijven spelen. Dus die 50 plus 1 van de stemmen halen we dan wel. Ja, ja, ja. Maar uh, ze zijn niet helemaal zeker van hun zaak. Nee, nee, nee, dus... Deze muur is ook een symbool van onzekerheid. Ja. ja. Oké, okay. dan nou lopen we weer terug naar het Tagierplein. Wat is er mee? En terwijl we teruglopen naar het Tagierplein en Harm nog met, door jongens achtervolgd wordt... die natuurlijk we weten hoe zijn naam is, zie ik hier links in de zijstraat... ook grote rollen navelprikkeldraad met haar militairen. Het is hier grimmig. Ja. We zijn in de wijk Imbaba. Hier is de tweede ronde van de verkiezingen gaande, Ver weg van plein. Hier op de muur zie je de man van de Nijptang. Dat is het Egyptisch blok. Dat zijn de liberalen. Dat is Amr Shokbi. Daarnaast heb je de mensen van uh, het stoplicht en de kam. Dat zijn de salafisten. Allemaal symbolen om dus anafondeten te, ja, te helpen met het kiezen, toch? Ja, zeker. Ja. En dan heb ik, ik heb in mijn hand het uh, briefje met de Palm, Dat is de partij, de yeah. liberalen. De Ja, het bijzondere hier is dat de liberalen... die zo ontzettend op hun falie hebben gekregen in de eerste ronde... zich hier hebben verenigd. Alle liberalen hebben zich geschaard achter deze meneer Ambrose Chokby. Is dat verstandig? Dat is heel verstandig, want de liberale, het liberale blok is gesplitst in een groot aantal partijen. En wat er nu gebeurt is, is dat degene die de meeste stemmen heeft gehad van dat blok... als enige nu kandidaat is voor dat blok. En je krijgt dus geen versnippering meer van stemmers zoals je die eerder had. We zijn beland op... de. Binnenplein van de middelbare school. Dus ze hebben stoeltjes buiten gezet. De mannen en de vrouwen keurig gescheiden. We wachten totdat ze mogen gaan stemmen. Er zijn militairen die het proces allemaal begeleiden. En um, we gaan eens een aantal mensen vragen wat ze gaan stemmen. Deze twee jongens gaan op Noor en op de moslimbroeders stemmen. Zij kiest liberaal omdat ze niet wil dat er één blok is die de meerderheid, absolute meerderheid heeft, maar dat er dus meerdere partijen in het parlement zitten. Wij stemmen op de salafisten, zeggen deze vrouwen die op een randje zitten. Waarom? De salafisten die staan voor rechtvaardigheid en eerlijkheid en oprechtheid. En ik hoop dat die dingen in de politiek een belangrijke rol gaan spelen... en dat zij die kunnen gaan uitdragen. Er staat een geheel gesluiten vrouw tegenover met een man... met een schattig... Ah, I love your baby. Met een schattig kindje op de schouder. En you're going to vote Noor. Why? We vertrouwen Noor. Het is een nieuwe partij die nog nooit eerder heeft geregeerd. Al die andere partijen kennen we al... En wij hopen dat de salafisten van Noer um, uh, gaan zorgen voor veiligheid. Het is niet zo dat wij willen dat ze gaan dwingen dat alle vrouwen sluiers gaan dragen of dat mannen en vrouw gescheiden worden. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Wij willen eerst en vooral veiligheid. Daar gaat het om. Stop laughing behind my We <laughs> <laughs> zijn just like children in a classroom. de you know, teacher sitting in front. Of <laughs> Ik wil, net, ik wil je net wat gaan vragen. En achter ons staan mensen van de Egyptische televisie. Staan je uit te lachen. Er staan ook een beetje deze rare microfoon uit te lachen. Die, die, die microfoon lijkt nog het meest op een soort rare hamster. Van dit hele prachtige digitale apparaat waarmee ik deze radioopnames maak. Um, we hebben een rondje gemaakt langs de mensen. Totaal niet representatief natuurlijk. Maar toch, de grote meerderheid stemt of moslimbroeders of wel de salafisten van de Noor-partij. Verbaas je dat? Nee. Waarom niet? Uh, het bevestigt het landelijke beeld natuurlijk. Maar... Dat, dat niet alleen maar dit is een Volkswijk. En een van de dingen die de liberalen, die de revolutie begonnen zijn, niet hebben het weten te bewerkstelligen, is een link te slaan naar de Volkswijk ertoe. En uh, dat het... kan in de toekomst nog gebeuren, maar het is tot nu toe niet zo. Hoe kan dat? Uh, en niet goed georganiseerde? waar ligt dat aan? Gebrek aan organisatie, een enorme grote verdeeldheid. En verder vrees ik een zekere mépris, een, een zekere minachting voor wat men in het algemeen in de betere klas noemt: de ignorant people. En de ignorant people is de meerderheid van, van, van de Egyptenaren. En als je daar geen brug naartoe slaat, ja, dan mislukt je revolutie. We zitten in pub 28. Waar is dat? Dat is een zamalek. Dat is de, dit is een van mijn oude uh, eetgelegenheden. Een ouderwetse brasserie. Alles bruin met van die gezellige lampjes aan, aan de muur. Hoge tafels. We hebben net zitten lunchen. En hier aan tafel zit uh, Max Rodenbeck. Hij heeft een boek geschreven in het Nederlands. heet het Cairo Biografie van een stad. Dat is een heel beroemd boek. Hij schrijft voor The Economist en de New York Review of Books. Good afternoon. Wat gebeurt er als de salafisten en de moslimbroeders... echt in het parlement 75% van de zetels in gaan nemen? Zal Egypte gaan veranderen? Ik denk definitely Egypt will change, but we'll have to wait and see. I mean, we're not quite sure what the strength of this parlement is. Of het echt iets gaat veranderen, weten we nog niet. Want hoe sterk wordt het parlement? Eén ding is zeker, omdat nu de stemverhoudingen uit het land echt in het parlement een gezicht krijgen, uh, zal dus naar boven komen... wat al heel lang in deze samenleving aan het veranderen is, namelijk de islamisering. Als je gewoon naar moskeeën luistert op vrijdag door het hele land... dan is uh, Egypte al een heel stuk salafistischer geworden dan dat we wisten... omdat er hier altijd een regime zat die dat uh, negeerde. Ben je daarmee eens, Harm? Ja, je mag, je mag nooit vergeten, Egypte is een buitengewoon religieus land. Altijd geweest. En uh, als je zegt, Egypte is salafistisch geworden of uh, uh, gelovig geworden, dat is gewoon niet zo. Egypte is gelovig, heel diep en zwaar gelovig en uh, dat er een kleine bovenlaag was uh, die, uh, uh, waarmee Westelingen vaak praten... en verdoen ze het al beet compleet. Wat je nu met de parlementsverkiezingen ziet... is dat de bevolking als zodanig haar stem uitoefent. En die bevolking is, nogmaals, en kan het niet genoeg herhalen... buitengewone vroom. Yeah. Wat zal er gebeuren met to toerisme? Zullen de, de nieuwe moslimbroeders en salafisten echt maatregelen gaan nemen... om de grootste devise te gaan... Uh, afstoppen door bijvoorbeeld het zonnebaden te verbieden of het bier drinken te verbieden. Uh, I better have a sip of my beer before answering that question because I don't know how long I'll be able to be drinking. Laat ik vooral nu een slok van mijn bier nemen nu nog kan. <laughs> um, er zijn heel veel problemen in Egypte, maar de moslimbroeders en de salafisten hebben het inderdaad vooral over sociale kwesties. Bikinis, bier, uh, gescheiden, zonnebaden, dat soort dingen. En als ze dus maatregelen invoeren waar het toerisme onder te lijden gaat hebben, dan uh, zal er dus een enorme vechtpartij uitbreken. Want er zijn ontzettend veel Egyptenaren hier die belangen hebben bij het toerisme, die daar gewoon zelf in werken. Even in Saudi Arabia, I've, I've been on a beach with women with bikinis in Saudi Arabia, behind walls. You know? De Moslimbroeders en de Salafisten zullen kijken naar landen hier omheen heen, zoals Jemen, Saudi-Arabië, waar al uh, uh, ja, alcohol verboden zijn, maar je wel bijvoorbeeld in hotels alcohol kan drinken, of waarbij er stranden zijn, onmuurt, waar je gewoon kan zonnen. Ik ben wel eens in Saudi-Arabië geweest, en daar kan je gewoon zonnen en liggen de vrouwen in bikini op het strand, achter een muur. Um, tot slot weet dat Egypte 10% christelijke minderheid heeft, dat er in Cairo altijd alcohol is geschonken door de eeuwen heen, dus of het nou meteen en onmiddellijk zou gaan veranderen dat lijkt mij sterk. You know, in in Egypt's long history there was always alcohol for sale in Cairo, you know, uh, it's never vanished uh, uh, you know, even if it was black market. Do you want to rest for a minute? <laughs> okay. Nou, he, he, we zijn er. Ik kijk uit over de stad. Overal minaretten. Eh, hieronder een ongelofelijke berg eh, afval. Dit is een moskee. Welke? Het is de -moskee, dit is de Yat moskee een van de mooiste oude moskeeën in het oude middeleeuwse centrum van Cairo. Ja, ik vroeg je, dit is de laatste dag, waar wil je nou nog het allerliefst naartoe? Heb je me hiermee naartoe genomen? Heb je, je mooie herinneringen? Uh, ik vind het uh, sowieso een van de mooiste moskeeën van Cairo. Hij is schitterend gerestaureerd onlangs. En ik kon vroeger met iedereen die bij mij bezoek in Cairo die minaretten op... omdat je vanuit, vanaf die minaretten hier uh, het mooiste uitzicht over de totale stad heeft. Een land in revolutie waar we op uitkijken... Um, waar gaat het naartoe met de Egyptische revolutie? Je bent nu een week geweest. Ben je optimistisch? Nee, ik blijf sceptisch. Uh, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de revolutie... Uh, is nog lang niet voltooid. En ik denk dat ze pas voltooid is eigenlijk als er een nieuwe president gekozen is... en daarnaast het leger teruggekeerd is in de barakken. Uh, het eerste wat de nieuwe president moet doen is de nodige economische hervormingen uh, aanpakken. Dat is nooit gebeurd hier, hè? Nou, die economie is hier in handen van een betrekkelijke kleine kliek. En een groot deel van die kliek zijn, zijn militairen zelf. En, en zolang die kliek niet opengebroken is... En, en niet afstand doet van de privileges, kan je het land niks bereiken. Dus als wij in de krant gaan lezen dat de transportsector... of de bouwsector wordt opengebroken... dan maakt de revolutie echt vaart. Nou, de revolutie maakt pas echt vaart Als je op een gegeven moment in de krant leest dat de Egyptische nationale product 8% is gegroeid, dan kan met mij geen zak verrijken als dat 3% in de handen van de, in de zakken van de kapitalisten verdwijnt, als maar 5% teruggaat naar de zakken van de vele armen die hier wonen. Dat is vast een klein berichtje in de krant en niet meer voorpagina nieuws. En zo werkt het met revoluties. Zo werkt het altijd met revoluties. En het is, dat is ook helemaal niet erg. Uh, waar het om gaat, is dat als, je, uh, als we over twee of drie jaar naar Egypte terugkomen, we duidelijk een verbetering merken. En u hoorde een reportage van Harm Edebotje samen met zijn oom. Oud-correspondent Harm Botje vanuit Egypte. En wij gaan hier in de studio opnieuw luisteren naar muziek van Samira Dainan en Mohammed Alati. Um, wat gaan jullie spelen? Um, ja, het is een liedje gebaseerd op een uh, oud-Berbers gedicht. En het is een dialoog van een jongen die aan de oever van de rivier een meisje tegenkomt die aan het huilen is. En ja, het heeft eigenlijk nog geen naam, hè? Weten we waarom ze aan het huilen is of niet? Ja, omdat ze eigenlijk altijd huis is gehouden... door haar ouders en gewoon geen vrijheid kende. Dus ja. Ga je gang. I'm not a lot of people who are not a lot of people who are not a lot of people who are not a مناي Hartelijk dank, uh, Samira Dainan en uh, Mohamed uh, Alati. Meer informatie over hun muziek kunt u op onze website vinden. Uh, VillaVPRO.nl uh, Dit was uh, Bureau Buitenland uh, voor vanavond. Volgende week een uh, speciale uitzending over leiderschap. Van Berlusconi tot Osama Bin Laden. Veel leiders verlieten afgelopen jaar ongewild het wereldtoneel. En komend jaar zal het er voor veel wereldleiders omspannen of ze mogen blijven. Onder andere Obama, Poetin en in Europa Sarkozy. Um, Nationaal kunt u luisteren naar het Marathon Interview. Uh, te gast is zanger en acteur Jeroen Willems. Hij wordt drie uur lang uitgebreid uh, ondervraagd... over zijn carrière en zijn leven door Stefan Sanders. Wij zijn er uh, volgende week weer. Tot dan. Nog een fijne kerst en... Uh, ja, voor ons in ieder geval tot volgend jaar. Jaaroverzicht. Als die van de boog niet doet wat ik wil en jij steunt hem... dan gaan jullie dat allemaal aan. Morgen van ochtends 9 tot middags vijf. Mauro is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Acht uur lang de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Renningswerkers zoeken in de Turkse provincie van onophoudelijk... naar mensen die vastzitten onder het puin. We horen schoten. Een begeleider zegt dat we moeten rennen... voor een man die eruit ziet als een politieman. Everyone was so afraid. Morgen van ochtends negen